6 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. CDA is er nog lang niet, zegt Van Haarsma Buma. Geschorste longarts en VUMC gaan met elkaar in gesprek. En astronaut Kuipers gehuldigd in Noordwijk. CDA-leider Van Haarsma Buma vindt het herstel van zijn partij een lange termijnproject. In het NRC Handelsblad erkent Buma dat het CDA van ver moet komen...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 Het verkeer op de A58 van Breda naar Roosendaal... moet na de avondspits opnieuw rekening houden met vertraging. Vanochtend ontstond schade aan de middenberm en het asfalt. Een vrachtwagen met oud papier schoot door de middenberm... en schampt een andere vrachtwagen en raakt een auto. De snelweg raakte bezaaid met oud papier. De schade aan de middenberm en asfalt is nog niet hersteld... Maar om lange files te voorkomen heeft Rijkswaterstaat alle rijstroken nu vrijgegeven. Zodra het rustiger wordt gaat in beide richtingen weer één rijstrook dicht en wordt de weg alsnog gerepareerd. PostNL is een proef begonnen met beveiligde e-mails, een moderne variant van de aangedekende post. De gegevens zijn zo beveiligd dat alleen de ontvanger de mail kan openen. Het kan bijvoorbeeld gaan om strikt vertrouwelijke medische gegevens of belangrijke bedrijfsinformatie.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 Bij het ongeluk in Sierra kwamen 22 kinderen en zes volwassenen om het leven. Bij een eerder onderzoek is vastgesteld dat de chauffeur op het moment van het ongeluk 100 km per uur reed. De toegestane maximumsnelheid. Bij de explosie van morgen in Krommenie zijn vier appartementen zo zwaar beschadigd geraakt dat ze onbewoonbaar zijn verklaard. In een van de woningen was een ontploffing. De politie vermoedt dat een gaslek daarvan de oorzaak was. De bewoner raakte zwaar gewond en is overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk. De bewoners van de andere appartementen in Kromenie... hebben onderdak gevonden bij familie en vrienden. In Noordwijk is astronaut André Kuipers schuldigd. Het was zijn eerste publieke optreden... sinds hij op 1 juli op aarde terugkeerde... na zijn missie van 193 dagen in het ruimtestation ISS. Kuipers landde met een helikopter op het strand bij Noordwijk. Zijn aankomst werd voorafgegaan door overvliegende F-16's. De astronaut werd ook verwelkomd... door prins Willem-Alexander en premier Rutte.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 Awb ah, Verkeersinformatie. Het, het is een drukke spits voor de tijd van het jaar. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. En ook op de wegen rond Breda is er veel vertraging. En dat heeft te maken met de nasleep van het ongeluk op de A58. Van in totaal 41 files geef ik u een selectie van de meest opvallende files... A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Diemen-Noord en Muiden 4 kilometer. A9 Amstelveen richting Diemen, tussen knooppunt Holendrecht en het knooppunt Diemen 5. Een ongeluk op de A12, daarna richting Utrecht, tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En een aanrijding op de A20-hoek van Holland richting Gouda, tussen de knooppunten Ketelplein en Terbrechtseplein 8 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht.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 Goedenavond, het is acht over zes. Politici in verkiezingstijd, hun eigen waarheid over de feiten. De beloftes die ze niet kunnen waarmaken, een loopje nemen met de waarheid. Het gebeurt in verkiezingscampagne in Nederland, zo wordt gezegd, maar ook in Amerika. En daar beginnen we. The speech van de Republikeinse vicepresidentskandidaat Paul Ryan afgelopen nacht op de conventie in Tampa. Het was een bevlogen speech, maar ook met een aantal dubieuze onderdelen. Hij uh, delivered een powerful speech. Aaron, a powerful speech, although I marked at least seven or eight points, and I'm sure the fact checkers will have some uh, te to dispute if they want to go forward. And I'm sure they will. Dat was Wolf Blitzer van CNN. Hij ontdekte zo'n 7 à 8 punten in de speech... waar de feitencheckers mee aan de slag kunnen. En ook op Twitter kwamen reacties van journalisten... die onwaarheden dachten te hebben ontdekt. En zelfs de rechtse zender Fox News... bestempelt de toespraak als misleidend. Wesley de Jong in Tampa. Om wat voor misleidingen gaat het? Nou, je moet rekenen. Hier zitten zo'n 15.000 journalisten. Het is zo'n beetje het best verslagen evenement na de Olympische Spelen. Dus echt ieder woord wordt hier op een, een goudschaaltje gelegd. Nou, sommige media die hebben ook speciale fact-checkers in dienst. om dat soort dingen allemaal te, te, te controleren. Nou, die identificeren ongeveer zo'n vijf leugens, verdraaiingen, weglatingen. Het zijn dus nadrukkelijk geen versprekingen of foutjes. Het zijn allemaal dingen die Ryan eerder heeft gezegd in spotjes en op kleinere campagnebijeenkomsten. Er ja, kwam natuurlijk nooit zo heel veel nadruk op te liggen. Het is natuurlijk een andere koek als je dit nu ook echt zegt voor een nationaal publiek. En als je ook de kandidatuur accepteert natuurlijk voor het vicepresidentschap. Dan wordt er iets scherper naar je gekeken. Kun je ons een voorbeeld geven? Ja, het meest duidelijke voorbeeld dat gaat over een autofabriek in zijn geboorteplaats Janesville in Wisconsin. Right there at that plant, candidate Obama said... I believe that if our government is there to support you, this plant will be here for another hundred years. That's what he said in 2008. Well, as it turned out, that plant didn't last another year. It is locked up and empty to this day. Obama zou in die fabriek hebben beloofd dat hij dat open zou blijven. En een jaar later was die dicht en al mijn klasgenoten stonden op straat... zegt Ryan dan, dan heel nadrukkelijk. Nou, Wat blijkt nou? Wat hebben de factcheckers uitgevonden? Die fabriek die ging al dicht onder Bush... Dat Klopte dus keihard niet. En ja, bovendien een beetje krokodillentranen natuurlijk. Want Obama heeft natuurlijk wel degelijk de auto-industrie gesteund met allerlei kredieten. En daar was Romney en Ryan waren daartegen. tegen. Dus ja. een beetje hypocriet. En Bush natuurlijk net als Ryan en Romney een republikein hoe zwaar zijn Precies. nou die leugens? Ja, de rest van de gevallen die dan allemaal worden opgezond... in allerlei lange lijsten, wat mij betreft zijn ze toch wat minder hard... vallen ze toch allemaal onder de noemer politiek eh, politiek en campagnebedrijven. Ryan zegt bijvoorbeeld onder deze president... verloor Amerika zijn triple-A rating, hè, zijn kredietstatus. Ja, in principe natuurlijk helemaal waar. Maar ja, het gebeurde natuurlijk wel naar een zwaar verlammend politiek gevecht... met de republikeinen over dat schuldenplafond. Dus ze hadden daar wel degelijk natuurlijk zelf ook deel aan. Laat hij eventjes halver laat hij dat weg... Eh, Ryan. Ryan zegt Obama haalt 700 miljard dollar, haalt hij weg bij de gezondheidszorg. Ja, Ryan laat weg dat dat in zijn plan ook gebeurt. Zijn antwoord daarop zal natuurlijk zijn, ja de ene bezuiniging is de andere bezuiniging niet. En ja, wat dat, is, dat is politiek en dat is campagne drijven denk ik dan toch. Maar heb jij de indruk, Wessel, dat de campagne van Romney hier echt last van zou kunnen gaan ondervinden? Het is in het nieuws opgepakt, niet heel sensationeel. Geen zware koppen in een krant als de Washington Post. Bijvoorbeeld toch is het slechts twee alinea's in een, in een verhaal. Uiteraard zal het democratische kamp het natuurlijk zwaar uitmeten. Maar ja, wat verwacht je ook anders? Belangrijkste natuurlijk is het hoe de Republikeinen zelf... of dit hun mening over Ryan zal veranderen. Nou, ik denk het niet. Het is echt ook zijn rol als kandidaat voor het vicepresidentschap... Om, om er hard in te gaan, hè? Uh, Biden, de vicepresident van, van Obama, doet hetzelfde. Doet dat ook. Die gaat er ook hard in. En doet dat wat denk ik eigenlijk nog wel een stukje ruiger. Verder punt is natuurlijk. Romney wordt door velen gezien als te soft. Niet conservatief genoeg. Dus ik denk dat heel veel Republikeinen blij zijn. dat er iemand is echt. er flink tegenaan gaat wat, wat Ryan doet. Dus ik denk niet veel, er is niet veel gevolg uiteindelijk. Het is dus vanavond aan Romney zelf om dat imago te ontkrachten. Om in ieder geval te bevestigen dat hij de man moet gaan worden die Obama uit het Witte Huis stuurt. Je bent erbij. We horen morgenochtend jouw verslag, Wessel de Jong, vanaf de Republikeinse conventie in Tampa. De oorzaak van het busongeluk in het Zwitserse Sierra in maart van dit jaar blijft een mysterie. Bij het ongeluk met een Belgische bus in een tunnel... kwamen 28 mensen om het leven, vooral kinderen. Zes van de slachtoffertjes kwamen uit Nederland. De oorzaak van het ongeluk bleef onduidelijk. Nieuw onderzoek toont nu aan dat de chauffeur... niet onder invloed was van drugs of alcohol. Onze correspondent in Brussel, Mark Bessems. Wat is er precies onderzocht? Ja, vandaag heeft het Openbaar Ministerie uh, in Zwitserland het uh, autopsierapport uh, gepubliceerd. En ook de resultaten bekendgemaakt van het toxicologisch onderzoek. En uh, daaruit uh, zou volgens Zwitserse en Belgische media blijken dat de chauffeur, een Belg van 34 jaar, die omkwam bij dat ongeluk, dat hij geen alcohol of drugs zou hebben gebruikt. Een ander onderzoek zou hebben aangetoond dat hij ook genoeg rust had genomen voordat hij achter het stuur kroop. Nou ja, kortom, dat zou er dan toch op lijken dat die chauffeur eigenlijk niets te verwijten uh, valt. Dus dan sluit je het ene mogelijkheid uit en de andere en vervolgens kom je dan toch tot de vraag. Wat is dan wel de oorzaak geweest? Nou, het blijft voorlopig nog wel even een mysterie, want inderdaad, uh, er werd al uitgesloten dat hij te snel uh, had gereden. Uh, 100 km per uur, maximale snelheid, uh, uh, toegestane snelheid. Er was ook geen ander voertuig uh, betrokken bij het ongeluk. Er uh, was al uitgesloten dat de bus uh, iets mankeerde. Er was ook niets mis met de tunnel. Nu blijkt dus dat, er, dat in ieder geval de chauffeur niet onder invloed uh, was... en dat hij ook genoeg rust heeft genomen. Maar uh, wat misschien wel interessant is... uit datzelfde onderzoek uh, dat vandaag uh, bekend werd... zou zijn gebleken dat de chauffeur wel een hartprobleem heeft, of had... Uh, en ook dat hij dagelijks antidepressiva slikte. Nou ja, dat is nog geen bewijs dat dat iets met dat uh, ongeluk te maken heeft. Maar goed, het is misschien een aanwijzing. Um, en daar gaan ze nog verder naar kijken. Ja, uh, de vraag is natuurlijk, komen we er ooit achter? Ja, nou in ieder geval is het belangrijk om even af te wachten... wat er dus nu met dat onderzoek gebeurt van een cardioloog en een toxicoloog... die gaan kijken of die misschien bijvoorbeeld een hartinfarct had... op het moment van het ongeluk, of dat hartprobleem... en zijn medicijngebruik iets te maken zouden kunnen hebben met het ongeluk. En er, zijn ook, er zijn ook nog andere onderzoeken. Bijvoorbeeld het belgedrag van de chauffeur is onderzocht. Dat moet binnenkort ook bekend worden. Zat de chauffeur misschien op het moment van het ongeluk te bellen... Uh, binnenkort komt ook een uh, 3D-reconstructie uh, naar buiten. Een 3D-reconstructie van het ongeluk... Uh, aan de hand van allerlei camerabeelden in de tunnel. Nou, misschien kunnen we dan uh, daardoor wat meer... over de oorzaak van het ongeluk uh, te weten komen. Maar goed, voorlopig lijken alle voor de hand liggende uh, oorzaken uh, uitgesloten... en blijft het dus nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Mark Bessems vanuit Brussel, dank wel. Vanavond komen er weer vijf Nederlandse clubs in de Europa League in actie. PSV begint om 7 uur. We gaan vooruitblikken. Eerst even de stand van zaken op de Nederlandse wegen. Tamara Bruggemans bij de AWB. Op dit moment zijn er 40 files, een aantal opvallende files door ongelukken. Dat is onder andere op de A12, daarna richting Utrecht. Tussen Den Haag, Malieveld en Voorburg, 3 kilometer. A20, ook van Holland, richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en het Terbrechtseplein 8 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. A58, Breda, richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Geelze, 9 kilometer door een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook dicht. En het loopt daar nu ook vast aan de andere kant op die A58. Tilburg richting Breda. Tussen Geelze en Bavel 4 kilometer. Dit is het met Tim Overdijk. Tien uur extra les per week. Dat krijgen de leerlingen in de hoogste groepen van de Agnes School. Een basisschool in Rotterdam-Zuid. Ze doen mee aan het project Children's Zone. Waarin de kinderen niet alleen meer les krijgen... maar waarin ook tijd is voor beroepsoriëntatie en excursies naar bedrijven. Verslaggever Leo Raalbos van RTV Rijnmond. Nou een kijkje op de Agnes School. Annette Dries, u bent directeur van de Agnes School hier in uh, Feyenoord. Allemaal... Uh... Vrolijke ballonnen. Het ja. is een beetje feest bij jullie op school. Ja. Want jullie gaan iets nieuws invoeren. Hè? De Children's Zone. Ja houdt dat nou in? Het houdt eigenlijk drie stukken in. Het is een concept wat uit Amerika komt. En dat betekent dat we kinderen extra leertijd gaan geven. En dat betekent tien uur extra leertijd in de week. Dus dat is een forse extra uh, leertijd die we aanbieden. Daarnaast gaan we met wijkteams werken. Die wijkteams die gaan uh, ervoor zorgen dat ouders meer geholpen worden in gezinnen... en directere hulp krijgen. En we hopen ook uiteindelijk preventievere hulp in de gezinnen... En de derde is dat we ouders nog harder en beter bij de school gaan betrekken. Want dat is een derde component, de oude betrokkenheid. Zitten die kinderen nou al op te wachten om nog langer op school te zitten? Ja, kinderen zijn heel erg enthousiast. Het is heel pittig voor ze. We gaan natuurlijk ook zorgen dat het een beetje leuk voor wordt voor ze. Dat we uh, ook echt wel leuke dingen erin doen. Maar er gaat ook echt stevig geleerd worden. En deze kinderen, die, uh, die, die hebben daar zin in. Ja, die gaan het doen. Dan nou gaan we even naar uh, Johanna Moussei-Abraham. Elf jaar ben je. Dat betekent nu dat je wat vaker naar school moet. Lijkt me helemaal niet leuk. En mij wel, want ik leer extra veel. Dus daar ben ik uh, voorbereid voor later. Dus uh, weet ik naar wat voor onderwijs ik kan gaan. En dat ik beter kan, meer kan bereiken. Wat is er zo leuk aan om nog meer naar school toe te gaan? Je bent langer met je vrienden in een groep en je leert ook uh, stukken meer. Niet liever thuis uh, achter de Nintendo? Eigenlijk wel, maar daar heb ik gewoon ook uh, op zaterdag nog extra tijd voor. Begrijp je ook waarom dat ze dit doen? Extra lesuren en extra begeleiding? Ja, want uh, ze willen voor kinderen bereiken dat ze een hoger niveau gaan doen voor het voortgezet onderwijs. Ja, en weet je al wat je wil gaan worden? Ja, advocaat. Waar is dat nou voor nodig? Omdat we willen dat onze kinderen goede kansen krijgen om straks naar het voortgezet onderwijs, maar uiteindelijk naar een goede baan, een goede opleiding. We zien toch dat in deze wijken de kinderen lagere prestaties hebben dan in andere wijken. En zeker vergeleken met de rest van het land. En daarnaast zien we ook, dat is niet op de basisschool, maar als ze ouder worden, dat het schooluitval in Rotterdam, en zeker in Rotterdam-Zuid, hoog is. En geen opleiding, dat betekent eigenlijk niet een baan in deze tijd. En dat betekent eigenlijk niet zo'n heel erg fijn, gelukkig leven. Hou ik nog even naar Jason Post. Een jaartje jongen, tien jaar. Ook een jou de vraag. Ik zou vroeger denken van, uh, ik wil helemaal niet naar school. Lekker, lekker thuis zitten. Nee, ik vind, uh, leren vind ik eigenlijk wel leuk. Ik kan uh, steeds meer leren en, hoger, en uh, hoger gaan bereiken. Net als de moeilijke woorden die ik uh, moeilijk vind. Dan kan ik ze beter uh, zeggen en leren. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, je moet uh, studeren om uh, goed werk te krijgen. Ja, want wat wil jij worden? Weet je dat al? Ja, politieagent. Esther van Druimel, u bent de uh, leerkracht van groep 7. Wat gaat u nou extra doen voor dat Children's Zone? Ik geef twee vakken in het Children's Zone, maar er is natuurlijk veel meer voor de kinderen. Ik zorg ervoor dat de kinderen extra studievaardigheden aangeboden krijgen. Ik vul een deel van de woensdagmiddag in met een stukje huiswerkbegeleiding. Technieklessen en uh, bezoeken aan andere scholen, bedrijven, projecten in de wijk... Het bezoek van musea's enzovoort. Als nou de laatste jaren veel te doen over bezuinigingen, ook op ja. het onderwijs. Uh, ja, jullie gaan extra lesgeven. Ik neem aan dat de wethouder ook een extra zakje geld uh, mee kan brengen. Ja, dat gebeurt ook. Wij krijgen er uh, extra budget voor. Dat is een stuk uit de gemeente. Maar er is naar aanleiding van het uh, plan van Deetman en Mans ook gezegd... daar moet het Rijk zich ook mee bemoeien. En ook daar is een stukje geld gekomen. Want het kost geld, tien uur extra lesgeven.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 Keep your head up, Andy Grammer. Politieke partijen gaan liefdeloos om met taal. Tenminste in hun verkiezingsprogramma's. Mark van Oostendorp van het Meertens Instituut... heeft de programma's met elkaar vergeleken. En als taalwetenschapper werd hij daar niet bepaald gelukkig van. Ja, ze zijn eigenlijk liefdeloos op verschillende manieren over de taal. Dus ze zijn inhoudelijk liefdeloos omdat ze beweren dat ze van alles willen doen met taal... en dan daar tegelijkertijd eigenlijk helemaal geen concrete ideeën uit voortkomen. Maar het gekke is dat dus bijna al die verkiezingsprogramma's zeggen... taal is verschrikkelijk belangrijk, taal is belangrijk voor migranten... taal is, taal is belangrijk op allerlei andere niveaus. Het CDA die zegt op niets af dat rechters duidelijke taal moeten spreken... En tegelijkertijd doen ze zelf helemaal niet hun best om er iets van te maken. Dus... Maar misschien Die hebben ze wel heel erg hun best gedaan, maar kunnen ze het gewoon niet? Nou ja, we moeten toch hopen. Ja, misschien ben ik verschrikkelijk optimistisch, hoor. maar je, je, ik hoop dan toch nog steeds dat die, gro die grote partijen, dat die toch ja, voldoende intellectuele basis hebben. Dat ze iemand kunnen in, inhuren die zich in ieder geval wel een beetje kan uh, uitdrukken. En dan niet ja, op zo'n kinderachtige, kinderachtige manier als, um, als soms gebeurt. Kun je een kinderachtig voorbeeld geven? Nou, dus GroenLinks die wil dus uitdrukken dat uh, de Nederlandse taal belangrijk is. En die, die zegt dan: aandacht voor de Nederlandse taal is cruciaal. Dus je hebt een soort, soort babyruimpje. En zijn er anderen die er wel serieus mee omgaan? Als je alleen zou afgaan op het taalgebruik. dan valt op dat de Christenunie, dat is merkwaardigerwijs. Ook dan tegelijkertijd in alle opzichten de partij die de meeste aandacht heeft voor taal. Bijvoorbeeld in Frankrijk is de, het eerste artikel van de Franse grondwet... Is, uh, de taal van de republiek is het Frans. Vijftien jaar geleden probeerde de toenmalige GPV met name... zoiets in de grondwet te krijgen. Dat lukte niet, ze kregen daar bij lange na niet uh, een meerderheid voor. Ja, nu uh, hopen dus de christelijke partijen het er weer in te krijgen. Je hebt het partijprogramma... En kan er dan iemand gewoon in twee a 4tjes dat partijprogramma vertalen in begrijpelijk Nederlands? Ja, ik denk, dus zoiets zou, je, zoiets zou je kunnen doen. Wat je trouwens ook ziet, wat je gewoon ziet gebeuren de laatste jaren... is dat steeds meer politici zelf boeken gaan schrijven. Individuele uh, boeken gaan schrijven. In ieder geval heb je dan dus een, een individuele stem. En ik, ik denk dat dat hetgeen is waar de mensen uiteindelijk toch uh, behoefte aan hebben. Dus als het over het CDA gaat... Uh, lees gewoon het boek van Bumar, dan weet je waar het CDA voor staat... en laat dat verkiezingsprogramma maar zitten. Ja, of ga, ga een uh, lekker zondag op je bank zitten... en lees al die verkiezingsprogramma's door... en zie of je dan nog wil naar gaan stemmen. <laughs> maar zo gek als u zijn er niet zoveel. <laughs> dat is een zin die niet klopt. Zo gek als u zijn er niet zoveel. Of klopt die wel? Ik, ik heb daar helemaal geen enkel uh, probleem mee. Nee. Maar dan zijn er dus niet zoveel als u. <laughs> ik, ik weet het eigenlijk niet. Het was, vroeger was het toch wel gebruikelijk dat je al die verkiezingsprogramma's dan ook serieus doornam. Ik, denk, ik, ik heb toch wel veel sympathie voor, uh, voor die meneer of die mevrouw, die dan uh, aan de keukentafel met een potloodje gaat zitten en precies gaat aanstrepen. wat er wel of niet klopt. En het niet laat wij alleen maar die stemwijzer. Toch uiteindelijk de liefde voor de taal. Taalwetenschapper Mark van Oostendorp... in gesprek met verslaggever Joris van de Kerkhof. Het onderzoek van Van Oostendorp is ook na te lezen... op de website van het blad van het genootschap Onze Taal. Voor vijf Nederlandse clubs valt vanavond de beslissing... of ze dit seizoen nog Europees voetbal spelen. En het ziet er eigenlijk niet zo heel best uit. Want Herenveen moet een 2-0-verlies van het Noorse Molde goedmaken. FC Twente probeert thuis de 3-1-nederlaag... tegen het Turkse Bursaspor te repareren. In Alkmaar treft AZ het Russische Anzi... waar ze met 1-0 van verloren. Feyenoord speelt tegen Sparta. Sparta-Praag natuurlijk, in Praag. De Rotterdammers speelden vorige week met 2-2 gelijk. PSV slaagde er als enige club in vorige week te winnen. Het niedere Zeta uit Montenegro werd uit met 5-0 aan de kant gezet. Beginnen we in Praag bij Ronald van der Geer. Ronald, dat wordt een pittige klus, deze uitwedstrijd voor Feyenoord. Ja, dat wordt een pittige klus, want uh, Sparta-Praag is een uh, goede ploeg. Dat is uh, twee weken geleden ook wel gebleken, of een week geleden in de Kuip toen uh, razendsnel de twee doelpunten van Katlec Feyenoord op een 2-0 achterstand kon. Uh, de hoop van de Rotterdammers is gevestigd op de tweede helft, de jonge helft van uh, Koeman toch druk kon zetten op uh, Sparta Praag en twee keer kon scoren en de nodige kansen kon creëren. Dus uh, met hoop is men afgereisd naar uh, Praag waar het stadion zo'n beetje vol begint te lopen ja, en waar dus om, uh, om half 18 die wedstrijd gaat beginnen met en dat is dan wel positief nieuws voor Feyenoord, Stefan de Vrij. Terug in de basiself. Hij leek vier tot zes weken uitgeschakeld met een enkel blessure. Maar uh, de medische stad heeft uh, wonderwerk verricht. En hij uh, staat straks aan de aftrap. Met Matthijssen centraal. Uh, met Bruno Martens, die nu als linksachter. En dat betekent dat Nederland er niet bij is. En met twee spitsen. En op die manier uh, zal het moeten gaan gebeuren vanavond. Over een uur daar bij jou in Praag, Ronald van der Geer Feyenoord. Dan naar Eindhoven en die haatkomt. Als je dan met 5-0 voorsprong deze wedstrijd begint tegen Zeta uit Montenegro... dan denk ik van, nou dan ga je voor het publiek thuis voor de dubbele cijfers. Ja, je kunt ook zeggen, ik geef wat jongens uh, rust. Wat gaan ze en doen? Dat, uh, dat laatste gaan ze doen, ja. Want Boy Waterman staat bijvoorbeeld op doel in plaats van Titon. Uh, in de basis Jurgensen, een uh, centrale verdediger. Uh, geen Marcelo dus, geen Ola wonen, geen Stroopman, geen Mertens, geen Lens. Allemaal uh, op de bank. En uh, wel <coughs> bijvoorbeeld Peter van Ooyen en Memphis Depay. Dat is een uh, groot talent. En Manuel mag ook weer uh, op, uh, optreden uh, als uh, back bij PSV. Ja, Zeta een hele matige ploeg. Uit Montenegro de nummer 3 van vorig jaar in de Montenegrijnse competitie. Dat was te zien vorige week. 5-0 werd het maar liefst. En misschien dat die B-ploeg, de halve B-ploeg van PSV... ook wel voor de dubbele cijfers gaat. Het zou in ieder geval leuk zijn. Er worden 20.000 toeschouwers verwacht. Maar die moeten dan wel opschieten, want er zitten nog hooguit een kleine duizend. En over 32 minuten wordt daar afgetrapt in Eindhoven. Een prettige avond. Dat brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1-CNL. Ik wens u een prettige donderdagavond. Joost Eermans, gaat verder met de avondspis. Joost, goedenavond. Tim, en goedenavond. Wij maken een brugje naar het voetbal. Althans, we gaan het er niet over hebben. Maar tot zeven uur, tot het voetbal verder gaat... gaan we het hebben over de gezagscrisis in ons onderwijs. Is de leraar nog wel de baas in de klas? Die vraag die zet ik straks centraal in avondspits. Want orde en gezag zijn helaas niet meer vanzelfsprekend in het onderwijs. En aan wie ligt dat eigenlijk? Ik ga erover praten met het veld, met de politiek en hopelijk ook met u. Dat kunt u doen door te draa draaien 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Radio 1, het debat. Uh, nummer voor ons programma Avondspits 0800 1121 kan ook meegenomen worden via Twitter. Hashtag de klas, hashtag orde of hashtag eerdmans vanavond. En Ronald Buit doet mee. Hij is raadslid voor Leefbaar Rotterdam. En Marcel van Herpen Hij heeft het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoeding opgericht. Zij gaan meedoen. Ik hoop u ook. Er is een gezagscrisis in ons onderwijs. Dat stel ik in Avondspits. We gaan met elkaar spreken. Hopelijk direct na het NOS -journaal. Tot zo.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 1, het NOS -journaal. De autoriteiten in Louisiana hebben 60.000 mensen opdracht gegeven om een veilig heenkomen te zoeken. Een dam in de buurstaat Mississippi dreigt het te begeven als gevolg van een neerslag die de orkaan Isaac met zich meebracht. Het water achter de dam is door de regen zo hoog gestegen dat gevreesd wordt dat hij zal bezwijken. De bewoners van een rivierdal dat erachter ligt worden dan onmiddellijk bedreigd. De staat Louisiana zet bussen in om de bewoners daar weg te halen. Het verkeer op de A58 van Breda naar Roosendaal moet na de avondspits opnieuw rekening houden met vertraging. Vanochtend schoot een vrachtwagen met oud papier door de middenberm. Zodra het rustiger wordt gaat in beide richtingen weer één rijstrook dicht en wordt de weg alsnog gerepareerd. Het herstel van het CDA gaat lang duren, dat zegt CDA-leider van Haarsma Buma in NRC Handelsblad. De peilingen voor het CDA zijn slecht en Buma stelt...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 in de hele westelijke helft van het land trekken enkele buien over. In het oosten is het nog droog. Vanavond trekken de buien en de wolken ook steeds meer landinwaarts. En de wind wakkert ook aan. Aan zee draait de wind naar het noordwesten en neemt toe naar krachtig windkracht 6. Vannacht is er veel bewolking. Vooral in de kustprovincies komen buien voor. Nu en dan met onweer en windstoten. De temperatuur daalt naar een graad of 13 aan zee tot een graad of 10 in het binnenland. En de wind kan aan zee nog wat aanwakkeren. Aan zee een harde wind, windkracht 7. Morgen begint de dag met veel bewolking en een aantal buien. Die buien zitten vooral in het oosten van het land. In de loop van de dag trekken de buien langzaam oostwaarts weg... en dan klaart het vanuit het noordwesten wat op. Het is morgen koel met 17 à 18 graden. En het is ook onstuimig weer, want de wind waait morgen uit noordwest... is matig tot vrij krachtig boven land, windkracht 4 tot 5. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. En na morgen knapt het weer op. Eerst krijgen we een koude nacht van vrijdag op zaterdag. Een zaterdagochtend kans op mist. Overdag zonnige periode, maar nog steeds vrij koel met 18 graden. Zondag droog, veel zon en een graad of 20. En volgende week wordt het aangenaam na zomerweer. Het is een drukke spits voor de tijd van het jaar. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Van de 25 files zijn dit de opvallendste. A9 Amstelveen richting Diemen tussen knooppunt Holendrecht en het knooppunt Diemen 5 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 13. Een ongeluk op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Ketelplein en het Terbrechtseplein 8 kilometer. De weg is daar weer vrij en op de A58 breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en het knooppunt Sint-Annabos zes kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Er is een gezagscrisis in ons onderwijs. Ja, Welkom bij de leukste avondspits van Nederland. Verzorgd door Omroep WNL. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond uit de praktijk. Een docenten staat voor de klas. Met hart en ziel draagt ze de lesstof over. Aan haar leerlingen die onderuit gezakt met hun smartphone rondtwitteren... dat ze een wijf en een fucking overspannen stresskip is. De berisping die deze docent de leerling later geeft... komt haar op een agressief bezoekje van de vader te staan... waar ze het fucking lef vandaan haalt. Even een voorbeeld uit een onderzoek van CNV Onderwijs enige tijd geleden. Wie is er eigenlijk nog de baas in de klas? Gedragsproblemen bij leerlingen groeien... en leraren kunnen hier maar moeizaam mee omgaan. 50% van de beginnende leraren stopt binnen vijf jaar... omdat ze geen orde kunnen houden. En de helft van alle leraren heeft te maken met verbaal geweld. Dit is diep triest. Ouders staan niet meer aan de kant van de school... maar aan de kant van hun misdragende kind. En uit angst voor represailles worden die leerlingen amper nog gecorrigeerd. Hoe gaan we deze crisis te lijf? Wat mij betreft om te beginnen die mobieltjes en petjes de klas uit. Wel jij nou? 0800 1121. Er is een gezagscrisis in ons onderwijs, zeg ik. Bent u het daarmee eens? En hoe gaan we die, crisis, die gezagscrisis eigenlijk te lijf? Ik praat er zo meteen over met Ronald Buit. Hij is raadslid voor Leefbaar Rotterdam. En ook Marcel van Herpen. En hij is oprichter van het NIVOS. En dat leg ik zo meteen uit waar dat voor staat. Maar hij heeft zekere mening. Ik hoop u ook. 0800 1121. En u bent binnen bij Avondspits. De eerste beller is Wilco Herma. Goedenavond, Wilco. Goedenavond. Wilco. Ja, ik, vind het, ik vind het echt een onzinnige stelling ja uh, uh, uh, uh, uh, Zoals je nu net bij de inleiding zei van de docenten die uh, 50% haalt het niet, dat was in mijn tijd toen ik begon, als 25 jaar geleden ook al zo. Dus dat is niet veranderd. Uh, de je leraarschap is inderdaad een moeilijk beroep in het begin, want uh, ja. uh, je merkt pas later of je eraan kan of niet. Maar het is gewoon een weergave van de samenleving. De hele Nederlandse samenleving stelt discussies aan bij alles. Ja. Dat heb ik in mijn les ook. En ik zal moeten uitleggen waarom ik iets wil. Je Jij bent zelf dus leraar? Ik ben leraar, ja. Maar jij zegt, aan de ene kant, je spreekt jezelf een beetje tegen. Je zegt aan de ene kant, was het vroeger ook al zo... maar je zegt wel, de samenleving verandert... Wordt waarschijnlijk bedoel je agressiever... en dus gebeurt dat ook in de klas. Wat ik zeg vandaag... het ging eerst even over het stoppen van leraren... dat je die, die twee dingen aan elkaar koppelde. Ja, omdat ze... Dat is volgens mij iets van, van alle tijden geweest. Het tweede is waar, waar, waar ik antwoord op gaf... waardoor ik eigenlijk indelde. Hmm. Waarbij ik zeg van... Uh, ik kom ook heel veel op uitwisseling in. hebt gewoon gelijk als ik het zeg. Je komt dan staan de kinderen staan op als de leraar binnenkomt. Maar vervolgens gaan, s avonds, gaan die kinderen allemaal op pad. Er zijn alle Tjechse leerlingen dronken en die van mij niet. Ja. Laat jij kinder... En dat loopt ja. gewoon zonder dat ik erbij ben naar buiten toe. En er gebeurt helemaal niks. Ik zit wel op een mbo. He. Ze zijn wel allemaal uh, 18 jaar en ouder. En waar was ik vandaag nog Wilco? Waar? In Amsterdam, okay. Zuidoost. Okay. En, en heb jij, laat jij kinderen toe met petjes en mobieltjes in de klas? Nou, petjes uh, niet. Mobiel die wordt bij mij inmiddels gebruikt als, uh, als internetbasis. En uh, van buitenrecht mag dat. Dat is een hulpmiddel geworden. Het is een hulpmiddel die ze allemaal gebruiken. En uh, dan kun je wel. Ik vind het een vrij, uh, ja, vrij ouderwets idee dat, dat, dat mobieltjes dus niet mogen. En dat het alleen maar storend is. Uh, ja, het is inmiddels een, een, een normaal medium geworden. die door, door bijna de hele samenleving gebruikt wordt. Ja, Wilco, het is een mening. En, en, en, ja. ja. En, en, maar waar, waar we vooral waar, waar we druk over maken is als het net verteld wordt alsof het wild west in het onderwijs is. Natuurlijk zijn die verhalen af en toe waar. Mm -hmm. uh, dat zal een politieagent ook vertellen, dat is op zich vervelend. Maar dat, ja, uh, zo is onze samenleving gegroeid. En jouw programma is wat mij betreft een voorbeeld waarbij iedereen overal een mening over kan hebben. Een ja. uh, politicus heeft ook geen status meer, niemand meer. Dat is een onderdeel van onze samenleving, want wat het goed is, weet ik niet, maar het is gewoon een gegeven. Dat, maar je zou toch zeggen dat er op zekere momenten, een radioprogramma hoef je gelukkig nog niet te vergelijken met een klas. Um, in het zoverre dat ik, nee, nee, dat ik ontzettend veel mensen over alles hun mening hoor zeggen, ja. dit is ook compleet zinloos en ook een politicus weet wat hij aan het doen is, of hij nou links of rechts is. Het is geen onzin wat die persoon verklaart en wat jij zegt wel. Ja, ja. En die krijgen allemaal een podium in Nederland. En uh, Dat, dat ja, gebeurt in de klas ook. Bij ons en ook? Bij ja. mij, om die leerlingen duidelijk te maken dat ik wel gelijk heb, dat ik wel verstand van zaken heb. Ik, ik hoop dat meer daarvoor doen dan in het buitenland. Er zijn maar één land vergelijkbaar en dat is Denemarken. Maar en, uh, onze leerlingen doen het wel het beste in die uitwisselingen standaard. Maar is het niet het probleem van het aanvaarden van gezag? Want jij zegt, iedereen heeft een mening. Het lijkt wel alsof je erbij neerlegt dat een leerling jou gewoon kan tegenspreken. En de grootste bek wint dan uiteindelijk. Kijk, hier op de radio vind ik het allemaal nee, prima. Het want dit is het een debat zonder grenzen. Dat is absoluut niet. heeft niet met de grote bek te maken. Alleen hij mag mijn uh, deskundigheid met de beste discussie stellen. Dat ja. mag. En dan is het vervolgens aan mij aan, aan te tonen dat het onzin is. Dat het gelijk ja. En goed. dat is veranderd. Vroeger was leren altijd baas. en had altijd ja. gelijk. Als niet gelijk, had hij ook gelijk. Ja, dat is ook niet. En goed. dat is gelukkig niet Nee, al. dat is ook niet gelukt. Nee, goed. dat is helemaal niet goed. Maar het is in het buitenland vaak nog wel zo. Oké, okay, Wilco, we laten het erbij. Wilco herma duidelijk niet eens met de stelling. Zelf uitkomstig uit het onderwijs en zegt: op een mbo draag ik nog steeds het gezag. En is er wel veel meningen. Maar dat is het, het voortvloeisel uit, uit onze uit ons samenleving. Kelly uiterwijk twittert het met uh, leerlingen met hardere hand aanpakken. Docenten mogen nog nauwelijks iets doen om het gedrag van leerlingen te corrigeren. Uh, Martin de Koning zegt, hoe kan je respect krijgen als de school toestaat... dat leerlingen de docent met Jan of Truus en je en jij eh, mogen aanspreken. Hashtag order. Ja, u kunt meedoen. Hashtag order, hashtag Eerdmans of hashtag de klas. Wat vindt u? Is er een gezagscrisis in ons onderwijs... of overdrijf ik schromelijk? U kunt het laten weten. 0800 1121. Robin Engel. Ja, goedenavond. goedenavond. Met Robert Engel uit Leusden. Robert. Uh, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk niet dat er een, een, een gezagscrisis is... Um, um, ik herken wel dingen uit, uit vroeger. Ik ben uh, bijna 50 jaar en ik heb meegemaakt dat uh, de jonge leraren op school kwamen... en dat je de leraren mocht tuveriëren en bij de voornaam aanspreken. Uh, daar had ik moeite mee, want in die tijd was het gezag nog meneer en u. en uh, Er was ook wel eens rotzooi, maar er was een zekere mate van afstand... want de leraar had het voor het zeggen in de klas. Ja. Ik denk dat het heel erg afhangt van de school waar de kinderen op zitten. Ik heb inmiddels heb ik uh, puberende dochters op de middelbare school... En op die school gelden duidelijke regels. Dat betekent bijvoorbeeld geen mobieltjes in de klas. Worden die wel gecontroleerd en staan die aan, dan worden ze afgepakt. Dat is eerst een dag, dan is het een week en dan is het een maand. Ik vind een mobieltje geeft onrust in de klas, dat vind ik een prima regel. Het heeft inderdaad, zoals de leerkracht hiervoor zei, wel te maken met de maatschappij. Maar er is toch een kenteling zichtbaar, dat men toch wat meer terug wil naar normen en waarden. Ik denk het Dat is niet alleen op school, dat begint ook in je eigen gezin. Ja, dat begint ook. Ja. Hoe vaak komen mensen nog binnen en, en geven een hand? Uh, zeggen dank u wel. Ik bedoel, ik ben elke dag mijn kinderen aan het corrigeren... en zeggen, spreek ja. met twee woorden. Zou je even uh, dank u wel zeggen? Uh, sta eens even op. Uh, ik accepteer uh, ook geen hoedje. Maar is het dan, dat is een heel van goed van punt... Maar Robert, dat is een heel goed punt, Robert. Want ik ben ook aan, de hele dag aan het corrigeren. Dat kun je ook zeggen. Ik heb ook kinderen. Nou, nou wordt er gesproken van overlevingscultuur... bij het onderwijs, dat men het gewoon... Te, te moe is geworden daarvoor. Dat leerkrachten het niet meer op kunnen brengen... om te blijven corrigeren en dus maar hun verlies nemen. Zie je dat ook zo? Nou, dat zie, dat zie ik niet zo. Het hangt natuurlijk van de leerkracht af. Wat laten we wel wezen, toen jij en ik jong waren... Eh, toen waren er ook leerkrachten die totaal geen orde konden Klopt. houden. En Dat er was. waren leer, leerkrachten en die konden het met twee vingers in de neus. Ja. Eh, dus het hangt ook van de persoon af. Je hebt maar de niet. regels in de school moeten duidelijk zijn. Ik liep vanochtend de school van mijn dochter binnen. En daar waren de kinderen te laat. Eh, daar krijgen ze een kaart voor. Er wordt gevraagd waarom ze te laat waren. Als ze binnen een uur niet op school zijn, dan word, dan word ik gebeld op mijn mobieltje. En dan zit nou. gewoon de leerkracht van hun ja. dochter is niet op school. Ja. Waar is ze? Ja, goed, nou, dus het, het, het kan dus wel. Het kan wel. Robert Engel, dankjewel voor het bellen. 0800 1121 is een gezagscrisis in ons onderwijs. Aan de lijn nu Ronald Buit. Ronald Buit is raadslid voor Leefbaar Rotterdam en hij schreef het NRC-artikel Wees weer streng in het Rotterdamse onderwijs. Goedenavond, Ronald Buit. Goedenavond, uh, Joost. Ronald, jij maakt je zorgen hè, om het onderwijs in Rotterdam? Zeker, zeker, zeker. En, uh, ik vind het erg goed, uh, het verhaal wat ik net van die uh, meneer hoor uh, over de regels op de school uh, van zijn uh, kinderen. Ja. Uh, maar ik, uh, ik moet helaas constateren dat dat uh, op heel veel scholen niet het geval is. En uh, ja, we hebben wel degelijk een, een heel groot probleem op de scholen. Ja, wat wij, wij, ik richt me nu op het. Uh, je ja, artikel gaat over veel meer dan alleen gezag uh, en orde. Ja, ja. Maar dat, dat moeite, hè, hebben we moeite met gezag? Is dat een fenomeen van het onderwijs of is het veel breder? Of ben je het met de eerste beller eens die als leerkracht zegt: joh, je overdrijft. Het was 50 jaar geleden of 20 jaar geleden niet anders? Ja. Nou, met de, met de eerste bellen ben ik het totaal niet eens. Uh, uh, inderdaad, wat, wat, wat, wat, wat we gaan zeggen, is helemaal niet jong geweest. Maar er was vroeger wel een, een zekere mate van respect. En natuurlijk waren er ook leraren die, die geen orde konden houden en leraren die wel orde konden houden. Maar je had van jezelf uit, had je voor bepaalde dingen en bepaalde mensen, had je gewoon een, een, een natuurlijk respect. En dat was onder andere voor de leraren zo. Mm -hmm. Ik kom als raadslid heel veel op scholen en uh, er is echt heel erg veel veranderd. Ja. En natuurlijk verandert de maatschappij ook, dus je moet je de ogen daar niet voor sluiten. Maar wat, het, wat je van veel leraren hoort en van schooldirecteuren hoort, is dat ze dus eigenlijk totaal geen rugdekking hebben van de overheid. He, kinderen die, die tot in de oneindige uh, lessen terroriseren, uh, en dan heb ik het niet over uh, een, een keer een grote mond geven, maar nee. dat gaat echt veel verder ja. in fysieke bedreigingen, uh, mentale bedreigingen. Uh, dan laat de overheid nou, steken vallen om ze te helpen bedoel je en, uh, en te steunen? Ja, nou goed. En uh, kijk, je moet handvaten geven. Hè? Wij hebben in Nederland altijd de instelling... Uh, we moeten iemand aan een start startkwalificatie helpen. Ten koste van alles, want anders schrijven we kinderen af. Maar we vergeten daarbij dat we dus eigenlijk niet kiezen... voor de kinderen die wel van goede wil zijn. Ja. Hè? En er zijn er dus heel veel van. En doordat we zo laks zijn uh, tegen mensen die overlast veroorzaken in klassen... Uh, waardoor ook het lesgeven dus, dus, dus voor heel veel mensen heel vervelend en ja. aantrekkelijk ja. wordt... Uh, heb je dus ook heel veel kinderen die van, in, in potentie van goede wil zijn. Ja, af, maar doordat af... iedereen maar zijn gang laat gaan, ja. heb je ook meelopers. Ja, ja, ja. Die gaat meedoen. Hey, en en dat is het grote probleem. Dat is het probleem. En Ronald, en ouders, want daar wordt dus in diverse onderzoeken die ik vandaag heb gelezen, wordt daarover gesproken. Hè? Ouders trekken ten strijde tegen de school. Dat is geen maatje meer van de leerkracht. Dat is een tegenstander geworden. Is dat, is dat een fenomeen dat jij herkent? Uh, nou... Niet zo sterk als, als in onderzoeken naar voren komt. Je hebt, uh, je hebt allemaal ouders die... Uh, en dat is ook van alle tijden dat, uh, dat je eigen kinderen... Die doen, die doen zoiets niet. Hè? Uh, maar het heeft ook weer hetzelfde te maken... Uh, natuurlijke gezag wat er, wat, uh, wat er ook niet meer is. als scholing gegeven. Hoe jammer we dat ook vinden. Ja. Uh, dat zie je ook terug in de houding van ouders. Uh, dus de ouders zijn cruciaal uh, in de opvoeding. Maar als op scholen blijkt dat die opvoeding... Dus schijnbaar niet goed begrepen is of niet goed gegeven nou, is... Precies. Dan moeten er maatregelen komen. Ik denk dat ze veel... Nee, dat precies, want ik denk dat ze veel meer met elkaar op één lijn moeten komen. Dat het überhaupt meer overleg moet zijn tussen ouders en, en schoolleiding, die, die, die indruk hebben. Ja, maar helaas, zeker in een stad als Rotterdam, en dat zal ook in Amsterdam niet anders zijn, uh, gebeurt het uh, veel te veel dat ouders gewoon uh, nooit op school komen, niet op gesprekken komen, ja. uh, geen interesse tonen. Uh, nou, daar kun je het kind niet op afrekenen, hè. Dus nee, nee, nee. Dat, dat, dat is wel een probleem, maar dat, dat, dat kan je niet op het kind afwentelen. Waar het gewoon om gaat, is dat er gewoon weer eens duidelijke regels moeten stellen op school... Uh, je bent op school om iets te leren. Belangrijker dan ooit om een diploma te halen. En Precies. we nemen heel veel kinderen ja. van goede wil het recht. Omdat we geen maatregelen nemen tegen... Tegen de, overlast. degene die het de overlast veroorzaakt. Oké, okay, ik zet even een punt. Ronald Buit, zeer ja. bedankt. Uh, dank voor je bijdrage. Ja, Oké. Okay. Succes met je programma. Zeer bedankt, okay. Ronald. Oi. U hoorde Oi. Ronald Buit, uh, raadslid voor Leefbaar Rotterdam. En schreef een artikel over dat fenomeen van problemen op onderwijsscholen uh, in Rotterdam. Specifiek Johan van Dijk twittert. Het probleem is niet het onderwijs, maar de opvoeding thuis. En de verharding van de samenleving. Uh, Jake zegt. Wanneer leraren mobieltjes tolereren in de klas, is er geen hoop meer voor orde. En uh, Ilse Verburgs twittert. De de klas, is uh, crisis in het onderwijsstelsel is onzin. Motivatie door de docent als enige bron van kennis alleen. Werkt gewoon niet meer in de digitale wereld. En Simon Verwer, of Verwer zegt... de mensen die niet in het onderwijs werken... proberen de mensen in het onderwijs een crisis aan te praten. Nou, u kunt uw mening ook geven. 0800 21, Of via hashtag de klas of hashtag orde. U kunt ook hashtag Eerdmans uh, gebruiken. Richard Smits, goedenavond. Reageer maar. Goedenavond, nou ik ben het uh, wel eens aan met de stelling. Ik denk dat er uh, absoluut een uh, gezagsprobleem is in het uh, onderwijs in Nederland. Ja, je bent zelf ook leraar? Ik, Begrijp ik. Uh, ben gedeeltelijk leraar, gedeeltelijk studentencoach, ook op een ROC in Zuidoost. En uh, ja, nou ja, goed, ik, ik kom zelf uit de justitiewereld, ik ken uh, de jeugd erg goed. Ik heb uh, altijd met uh, de jeugdige criminelen, zeg maar, gewerkt in Nederland. En uh, ja, ik denk als ik de scholen die ik bezocht heb de afgelopen jaren... daar zie je gewoon uh, ja, dat, ja, dat, dat leerlingen echt uh, klassen kunnen terroriseren... en dat daar inderdaad andere leerlingen de dupe van zijn. Ja. Uh, ik ben ook van mening dat je gewoon moet starten vanuit uh, een wederzijds respect voor elkaar... maar wel uh, met het uh, idee van uh, die leraar, die is daar om jullie iets te leren. En kijk... Didactisch gezien heb je heel veel manieren om dingen te leren. Je hoeft helemaal niet constant de zweep erover te leggen. Maar je gaat wel vanuit een wederzijds respect... Ja. waarin je gewoon orde en rust handhaaft ja. in de klas. Ja. En dat gebeurt op heel veel scholen niet. Oké, okay, Richard Smits, dankjewel. Er is een gezagscrisis in ons onderwijs, zeg ik. 0800 1121. Richard Thijssen, goedenavond. Ja, goedenavond. Um, ja, ik ben het met stelling ook eens. Ik uh, werk in de detailhandel als leerbedrijf... Um, je hebt regelmatig met stagiaires te maken. En um, ik denk dat het probleem voor een groot deel ook is... zolang een leraar niet op zijn prestaties af te rekenen valt... dat, um, dat daardoor op een gegeven moment de problemen ook ontstaan. Een leraar kan er een zoontje van maken... maar die raakt eigenlijk alleen maar zijn baan kwijt... op het moment dat hij aan leerlingen zit. Jij gelooft in, pre in prestatie, prestatiebeloning voor leerkrachten. Denk je dat dat een oplossing is tegen uh, wanorde in de klas? Nou, dus niet alleen uh, zeg ik, mede een onderdeel, en het is altijd makkelijk om te zeggen dat ze het niet goed doen, maar ik vind wel dat docenten over het algemeen in een ivoren toren denken te zitten, en uh, alwetend zijn, en op het moment dat je met docenten het gesprek aan gaat over dingen die goed gaan, ja. dan word je al heel snel als kritisch of als, uh, als uh, incompetent beoordeeld. Ja, ja, ja. En dat kan natuurlijk zo zijn op het moment dat je kritisch bent naar de docenten. Nee, dat klopt inderdaad. Richard, ik, ik zet het punt, we kunnen met iedereen langer praten. Dit is een onderwerp waar je eigenlijk niet uitgesproken over raakt. Maar ik wil graag naar Marcel van Herpen toe. Hij is medeoprichter van het NIVOS. En dat staat voor het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. Goedenavond, Marcel. Goedenavond, Joost. Marcel, wat goed dat je, dat je er bent. Uh, jij hebt veel, ja, gewoon heel veel dingen gedaan, dat zie ik ook in je cv staan. Wat op dit gebied uh, wat, wat geldt. Op dit gebied, wat zeg je tegen deze ja. stelling? Ja of nee? Nou ja, nee uh, sowieso nee. Omdat, uh, omdat als dit morgen weer de krantenkop wordt... ...de leraar voor de zoveel verkeerde te kijk staat. Het kan niet zo zijn dat het overgrote gedeelte van de leraren zichzelf in, uh, in herkent. Dus in die zin uh, zou het verschrikkelijk zijn als, uh, als dit de volgende hype wordt. Nou, maar, uh, het is ja, al een hype, hè. He. Maar zo even onderbreken. Het nee. is op zich een hype, want er is al een boek verschenen... gezagsdragers, hè? onder andere Né nee, Krijper en uh, Thijs Jansen... Ja. ...die dat hebben geschreven. Precies. Daar staat in dat 50% van die leraren afhaakt aan het begin... ...vanwege dat ze geen orde in de klas kunnen houden. Dat is toch, dat is ja. toch heel zorgelijk? Ja, want dat is, dat is geen 50% over, uh, over uh, het totaal. Uh, en en uh, goed, het eerste is dat het, dat het een probleem is... als je het op deze manier toch weer hyped... Ja. Uh, en uh, het onderwijs en de tijd zet. Dat is te vaak gebeurd. Maar je zou je ogen sluiten als je zou zeggen... dat er niets aan de hand is in het onderwijs. Er mm -hmm. zijn wel degelijk problemen. Uh, ik zou toch eigenlijk een ander accent in de, in de discussie willen brengen. en ja. Dat is dat die leraar uh, op dit moment veel te weinig autonomie heeft om uh, zijn onderwijs in te richten zoals hij dat zelf denkt te moeten doen. Dus ik denk dat uh, de crisis voor een groot gedeelte een politieke crisis is. Het onderwijs, en dus de leraar, wordt in zijn handelen niet vertrouwd. De, in de landen waar dat goed gaat, is dat wel degelijk anders. En het enige wat we eigenlijk gedaan hebben de afgelopen decennia, is steeds meer gecontroleerd. De, de controle zeg, is, is uh, ongelooflijk groot. Dat is ja. eigenlijk nog erger dan de bureaucratie. En dat betekent eigenlijk dat die leraar uh, met wantrouwen bekeken wordt. En dat is overgenomen door de leerlingen en dat is overgenomen door ouders. En daarom is er ontzettend veel ruimte voor ouders en leerlingen... om die leraar met disrespect uh, te benaderen. Nou, dit is... Een, um, yeah. Nou, dit had ik nog niet eerder. Deze analyse vind ik heel interessant. Die zegt eigenlijk dat het dus overgedragen wordt, dat wantrouwen op, op leerlingen. En, en zijn er nog dingen als te grote klassen, waarvan ik ook denk, hoe groter de klas, hoe meer... Uh, nee, nee, nee dat, er, er, niks dat, mee dat is allemaal, allemaal keurig allemaal aangetoond. Die klassen die kunnen nog zo groot zijn. Uh, zelfs in landen waar hele uh, grote klassen zijn, is dat niet het grote probleem. Daar zit het probleem niet. Je kunt colleges geven aan een paar honderd studenten die daar goed naar luisteren. En je kunt problemen hebben met zes kinderen in een, in een kleine ruimte. Dus Het zit hem niet in de grootte, het zit hem ook niet in het veld... het zit hem niet in, de, in die omstandigheden in eerste instantie. Maar het onder... zit hem in het feit dat de relaties tussen de leraar en de leerling... op dit moment niet op orde zijn. Ja. Er zijn systemen gemaakt en controlesystemen gemaakt... en pasjesystemen en absentielijsten... waardoor de relatie uit het onderwijs wordt gehaald. En zolang die leraar niet in staat wordt uh, gegeven... Om normale relaties met kinderen aan te gaan. Nee. Er zijn allerlei mogelijkheden om, uh, om dit soort zaken te laten groeien. Marcel, het is helder. Jij zegt gewoon te veel controle en te, te weinig vertrouwen eigenlijk voor het, voor het onderwijsveld. Laat ze meer met rust, geef ze lucht. Ja. Oké, okay, ik laat het erbij, want we hebben zoveel bellers. Er komt heel veel binnen. Blijf alsjeblieft luisteren, Marcel, want u kunt nog meedoen tot zeven uur. Dit is avondspits en ik zeg er is een gezagscrisis in ons onderwijs aan de gang. Daar wordt erg veel op gebeld. Ik moet u zeggen dat het echt enorm is. En ook Twitters ze komen veel binnen. Juist uh, twittert uh, gewoon geen elektronische apparaten, telefoon, etc. Dat hadden wij vroeger ook niet. Arjan Pol uh, zegt hashtag Eerdmans teleurgang, gevolg, kapita kapitalisatie. Kinderen worden niet opgevoed, gezag niet door regels. Eerlijkheid, kunde en consequent zijn. En Joris Bengenvoort zegt ouders moeten stoppen zich als consumenten gedragen. Opvoeden moet co-productie zijn van ouders en school. Erwin, Erwin Hoebold. Erwin. Joost, ja, goedenavond. Goedenavond. Als de lijn slecht is dan wil ik maar vast excuses bieden... want ik zit minder in een onmisboot. Oké, okay, we kunnen hier nog volgen. Ja, maar het is, ik, ik, ik ben het ook een gedeelte met je eens wat je nou zegt, het grootste gedeelte ligt denk ik ook aan de opvoeding van de ouders. Ja, dat, ja. We, dat is gezegd al, maar dat, dat, dat, dat ben je, daar ben je het mee eens, ja? Ja, zeker, als ik dan bij onze kinderen wijk kijk, er wonen een aantal, een, een, waarvan ik twee, de, twee leraren en een politie is de, de, de eerste opmerking die er wordt geplaatst is, als er wat gebeurd is, mijn kind doet dat niet, je hoort de kinderen de ouders gewoon bij de voornaam noemen. Ja. Het wordt door ouders allemaal getolereerd. En... Ja, dan denk ik bij mezelf van waar wil je dan respect voor een leraar vandaan halen? Dat is een goede vraag, Erwin. Dank je wel. Succes en sterkte bij het onweer. Pieter, Dave, coach. Ja, hai Joost. Goedenavond, Pieter, Dave, coach. Hey, um, ik ben het gedeeltelijk eens met je, met je stelling. Um, wij waren als puber vroeger niet anders dan onze kinderen op dit moment... Uh, en ik vraag me dus af hoe het dan komt dat uh, de ene klas uh, uh, niet in de, in, in de, in de tang wordt gehouden door een leraar ja. die net begint... en diezelfde klas door een andere leraar juist wel in de tang wordt gehouden. En jij zegt terecht, ja, 50% van de beginnende leren kunnen geen orde houden... Nee, dus dat zegt iets meer over die leraren... dat zij het niet kunnen... dan dat het iets over die leerlingen zegt. Ja, je, en ik ben, ja. die, ik ben het met die Marcel heel erg eens... dat hij zegt van ja, het gaat om een stukje vertrouwen. Hm. Ik heb altijd een... Uh, ik, ik ben zelf trainer en coach... en ik hou me bezig met pubers... maar ik hou me ook bezig met volwassenen. En die kunnen ook heel dwars zijn... En het gaat om een stukje verbinding, vind ik altijd. Ja. Het gaat om welke verbinding heb je met die pubers. Eh, en, en op welke manier geef je ze aandacht. En ben je niet alleen maar bezig met, uh, met je vaktechnische dingen. dan nou, gaat het ook over hele andere zaken. Maar ik denk dat je... Ga, dat, denk, ja, Pieter, sorry, ga door. Ja, zeg maar. Nou, ik denk dat, je, dat het punt is van je hebt het of je hebt het niet. Misschien is dat gewoon het in het onderwijs. Je kunt ermee omgaan of niet. Aan de andere kant, de leer, kracht, leerling probeert steeds meer uit. En ik denk dat dat de, de eisen enorm opschroeft voor een goede, goede onderwijzer. Ja, maar dat ben ik met je eens. Maar dat was vroeger niet anders. Ik weet mij nog, te vertellen mijn geschiedenisleraar... die werd door ons echt finaal afgemaakt. Die man die stond met tranen in zijn ogen in de klas. Onze Nederlandse leraar was onze mentor. Die hebben we echt tien keer beloofd dat we het goed zouden gaan doen. Maar dat werkte gewoon niet. Die man die had iets. En ja, weet je, die bom die ontplofte elke keer. Ja. Dus ik ben het met je eens dat je zegt van ja, je hebt het of je hebt het niet... Aan maar... de andere kant denk ik dat daar ook in, in de opleiding, hè, in een pabo of wat dan ook, heel erg uh, veel aandacht aan moet gegeven worden. Alleen Pieter, ja, het ik... verschil is nu dat ja. er gewoon verbaal geweld... Hè, ik begon mijn intro met typisch uh, fucking, typus stresskip. Kijk, dat kun je, kun je toch ja. niet vergelijken met 20 jaar geleden toen, toen wij nog uh, half op school zaten. Nee, dat ben ik inderdaad met je eens. Maar dat, dat zijn dingen die groeien en dan ben ik het met heel veel vorige sprekers ook eens. We mogen nu ineens Juffrouw Janni zeggen. En vroeger ja. was het gewoon meneer. Ja. Weet je, de, de ja. scholen die hebben zelf deze verandering ingezet. En dan gaan we nu de pubers schuld geven. omdat zij die veranderingen daarin meegaan. Kijk de pubers ja. die zijn, dat zijn mensen die, die moeten hun plaats in de wereld veroveren. Kijk het in de dierenwereld: die, gaan, die, die zijn obstinatie, die gaan dingen uitproberen. Ja. om zo hun eigen positie te veroveren in, in deze maatschappij. Dus daar is helemaal niks mis mee. Maar die moeten dus ook een hele goede leiding hebben. Dat omdat kan. Omdat ze nog niet precies weten welke kansen ze op moeten. Piet, nou, en ja. daar zijn wij voor, voor volwassenen. Daar zijn wij voor, Pieter. Dave, eh, kort, kort, coach, dank je wel voor het bellen. Er zijn veel mensen die bellen in, ja, Jacob en ook Leon en anderen. Maar ik moet het helaas erbij laten. Ik wil zeer bedanken Marcel van Herpen van het Nivels en Ronald Buit eh, vanuit, vanuit Leven Rotterdam. Die, die ons eh, hun commentaar gaven. Lola Patrijs ontzegt nog, Eerdmans, mijn vader was onderwijzer, lagere school, gaf wel eens een tik. Had de volkomen, had hij de orde. Ik heb mijn kinderen nooit geslagen, dus zo moet het. U kunt ook kijken op Twitter, daar gaat het verder de discussie. Maar wij gaan stoppen met Avondspits, morgen weer een nieuwe. Langs de lijn gaat verder met alle Europa League wedstrijden. De presentatie daarvan is in handen van Gio Lippens. En WNL zet door om half acht met het programma Acht Live. De volgende gast heeft Merel Westerkant aan tafel, minister van Financiën, demissionair de weliswaar Jan-Kees de Jager, oud-minister Willem Vermeend. zit er musicalster Kim Lian van der Meij en misdaadkenner John van den Heuvel. Allen aanwezig dus om half acht kijken op Nederland 3. En morgenavond een nieuwe uitzending van Avondspits. Dan hebben we Bakas in de uitzending en hij heeft het over de regenboogcoalitie na 12 september. Alle ballen verzamelen dus voor Adit Bakas. Morgenavond in Avondspits, Voor nu een heel fijne avond. En we spreken graag morgen weer verder.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 Ik heb thuis ook echt een hele lange politieke conferentie liggen, maar die kan ik kan het nooit doen, want ik had poepen. Zaterdag in Trostkamer Breed van 11 tot 12. Volgens mij zit Nederland daarop te wachten. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk voor AccountView bedrijfsoftware op visma Dit is Radio 1.